Drie uur. Dit is door Albegens met het NOS-journaal. De Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten krijgen de bevoegdheid om meer data af te tappen, maar de privacy van de Nederlandse burgers blijft goed beschermd. Een speciale commissie moet daarvoor zorgen, zegt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Door het kabinetsbesluit moet het opsporen van terroristen makkelijker worden. De wet is de modernisering van een oude wet uit 2002, waarin vooral het onderscheppen van informatie via de telefoon en e-mail was geregeld. Inmiddels loopt bijna alle data, zoals telefoongesprekken, internet, e-mail en sociale media, via de kabel. De Duitse regering maakte weg vrij voor een strafonderzoek naar de komiek Jan Beumerman. Daar had de Turkse regering om gevraagd. Beumerman las in een satirisch tv-programma een gedicht voor... waarin hij onder andere de Turkse president Erdogan een geitenneuker noemde. Erdogan vroeg de Duitse regering om de komiek te vervolgen wegens belediging. Volgens het wetboek van strafrecht moet de Duitse regering zich uitspreken over de vraag of belediging van een bevriend staatshoofd vervolgd mag worden. Merkel is daar nu dus mee akkoord gegaan. De eerste gesprekken tussen ABN AMRO en het ministerie van Financiën over de belastingconstructies die de bank gebruikt zijn constructief verlopen, zegt staatssecretaris Wiebes. Door de Panama Papers werd bekend dat ABN AMRO klanten helpt om buiten beeld te blijven voor de belastingdienst. ABN AMRO-topman Zalm vindt de constructies goed verdedigbaar... omdat de bank niet actief meewerkt aan belastingontduiking. Een chirurg van het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven... heeft drie jaar geleden bij een patiënt voor niks de schildklier verwijderd. Het ziekenhuis heeft dat volgens het tv-programma Zembla... vervolgens niet gemeld bij de inspectie. Een patholoog had van tevoren aangedrongen op nader onderzoek. De patiënt heeft de blunder zelf gemeld bij de inspectie. De arts heeft een waarschuwing gekregen van het Medisch Tuchtcollege weer vooral in het noorden regen, in het zuiden droog. Vanmiddag is het 10 tot 14 graden. Vanavond en vannacht weer buien. Morgen is het dan wisselvallig. Dan wordt het 8 tot 11 graden. Dit, was Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Inbrugge 4 kilometer. De andere kant op tussen Naarden en Knoopend Muidenberg 4. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij Zalbommel 5 kilometer. A20 Hoek van Holland Gouden bij Rotterdam Krooswijk 3. Op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. En op de N9 Den Helder Amstelveen bij Akersloot 3 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Aflevering 16 van vandaag, vrijdag 15 april 2016. Leuk dat je weer luistert. Deze week hebben we 11 stijgers, 15 zittenblijvers, 13 dalers en maar liefst één nieuwe binnenkomer. Zoveel vandaag? Ja, zoveel vandaag. Nee, vorige week waren er veel meer binnengekomen. Dus uh, ja, deze week is het weer wat uh, rustiger met de uh, hits. De nieuwe binnenkomer die staat op een uh, hele mooie 34ste plaats. Uh, Armin van Buren samen Kensington hebben na 18 weken de lijst helaas daardoor moeten verlaten. De snelste stijger deze week is in handen van Five uh, samen met uh, Afrojack met Hey. Maar liefst 11 uh, plaatsen gestegen en 10 plaatsen gedaald. Dat is de snelste dalen en dat is Haley Steinfeld met uh, Love Myself. Tegenover me zit uh, geen Sander uh, dit keer. Want die, uh, ja, die was vorige week voor het laatst. Die mag niet meer, Komt ook nooit meer terug hoop ik. Maar nou, de collega van uh, CFM Jong uh, Zandvoort is er wel. Die komt even gezellig meekijken. Toch? Ja, tuurlijk. Gezellig. gezellig. Altijd leuk. Hij is zo direct om uh, half vier. Uh, zal het zal tijd zijn voor de Formule 1 uh, update. Want uh, dit weekend gaat er uh, weer geraced worden. En daarvan zal uh, Tim Koemans uh, hier in de studio aanwezig zijn. Uurtje later, rond de klok van half vijf... hebben we de Nederlandse top 40 die we even in vogelvlucht doornemen. En dan kwart voor vijf zijn we aangekomen aan de top 3 van deze week... Wij beginnen zo direct uh, gewoon met de nummer 40. Maar eerst gaan we luisteren hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. So carefully, let's not live in danger. De, de Euro breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 3 was dat vorige week. Geezy, op 2 stond Mike Pasner. En op nummer 1 stond DNC. Deze week beginnen we met dezelfde als vorige week. Jamie Lawson op nummer 40 met Wasn't Expecting That. It was only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that.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 I get right to deserve somebody like you. I wasn't expecting that. Oh, isn't it strange how life can be changed in the flicker of?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 The nurses they came said it's come back again I wasn't expecting that When you closed your eyes you took my heart by surprise I wasn't expecting that The euro breakdown Ik kan niet tippen aan jouw ritme en style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 En dan fluistert zachtjes mijn naam De tweede week op rij staat hij op 39. En dan heb ik het over deze zuidenburen van ons. Clouseau met de Droomscenario. Zeven weken ondertussen alweer in de lijst. En daarvoor hoorde je het eerste nummer waar we mee zijn begonnen. De nummer 40. Een oude nummer 1 hit. Jamie Lawson met Was It Expecting This. Vorige week ook op 40. Deze week ook wederom op 40. 28 weken staat hier al en toch best netjes. Voordat we de eerste nieuwe binnenkomen en tevens ook de enige nieuwe binnenkomer gaan draaien. Hij nou, is nog een paar andere mooie platen draaien. Eentje voornamelijk. Die vinden we op een 36e plek. Dus 38 en 37 slaan we ook wie dat is, het hoor je zo direct natuurlijk. Dan ga ik nog niet uh, verklappen. We moeten beetje van het houden. Nummer 36 deze week die, uh, staat negen uh, weken in de lijst.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 Hey, tijd voor de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En die vinden we op een 34 e plaats. Dat is een man die uit het Frankrijk komt, want hij heet Willy William. En hij werd in 1970 geboren op Jamaica. En in 2003 maakte hij met DJ Flex de dance hit B-Boy Shake The Body. In 2009 voegde hij zich ook bij Collective met DC. Dat in Frankrijk verschillende hits scoorde, waaronder de nummer 1 hit. De de Mijn Frans is niet zo goed, hè. De bo Pour danser dat was in 2010. Nou, een van de eerste releases van Willy Williams zelf is Back to Ibiza. Dat was ook in 2010 waarna ook tracks als By La -show verschijnen. In nou, Frankrijk scoorde hij met de ne pas eu le Tem Zijn eerste succesvolle solo hit in de hitlijsten. En in 2015 is hij dan ook te horen op Englishman in New York van Chris Kapp. In maart 2016, dus jongsleden, verscheen zijn debuutalbum Un seule Vie. Met erop een van zijn eerste singles die er vanaf komen. En die track die heet Ego. En die is nu nieuw binnengekomen. op een hele mooie 34e plaats in de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Zo direct rond de klok van half 4. Tim Koemans over de Formule 1. Maar eerst dus Willy William met Ego. Miroir, dis-moi qui est le plus beau. Qui t'a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 Uh, meteen in de tweede week al wat blijven zitten. Ik vind het zelf wel een uh, prachtig nummer, dus ik hoop dat hij wel uh, snel gaat stijgen in de lijsten en uh, lang erin blijft zitten. Maar dan gaan we vanzelf meemaken. In nummer 31 dus, de Chainsmokers met Don't Let Me Down. En dan hebben we de eerste kwart van de lijst alweer gehad... Tijd einde voor een uh, kleine resume. Op 40 uh, stond uh, Jamie Lawson met Wasn't Expecting That. Op 39 staat Clouseau met Droomscenario. Op 38 dan Jess met uh, Take Me Home. Op 37 uh, Zane met Pillertalk gezakt van de 34. Op 36 dan Reap uh, samen met Tiara met Get Up. Op 35 de Chainsmokers samen met Roses met de Nummer Roses. En op 34 nieuw binnengekomen deze week Willy William met Ego. 33 is blijven zitten. Dat is uh, Imani met Don't Be So Shy. Major Dazer featuring Nyla met Light It Up. Dus blijven zitten op een 32e plaats. En op een 31e plaats is uh, blijven zitten de Chainsmokers... hier je net orde met uh, Don't Let Me Down. En op 30 vinden we dan een uh, eentje die uh, wel ietsjes is gestegen. Uh, oh nee, gedaald, sorry. Ik zat verkeerd te kijken. Van uh, 24 naar 30. En heb ik het over uh, Matt Simons met uh, Catch and Release. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan nu de nummer 29 draaien voor je. Dat is samen met uh, Gabriella Richardson. Met 100 miles. Die is wel dus een plaatsje gestegen. Die bedoelde ik. Achterwege komt dus in de lijst. Na Jal gaan we naar uh, Tim Koemans met de Formule 1 update. Maar eerst dus de nummer 29 van deze week. Visit my world, world, world, world. Come here and visit my world. Did history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 More time. De nummer 29 van deze week. Johsa met Gabriella Richardson. Prachtige 100 maal's op uh, 29. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we kunnen weer uh, live gaan overschakelen naar het uh, circuit. Oh nee, wacht even. Circuit Park is weer een andere uitzending. Dat doen we vandaag niet. We gaan uh, naar uh, Tim Koemans. Onze eigen circuitpak Zandvoort in uh, levende lijven. En die heeft weer als het goed is een mooie update voor ons over de Formule 1 en uh, misschien een andere autosport. Ik heb werkelijk geen idee, maar ik geef het woord over aan uh, Tim. Wacht even, in die microfoon zeker. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het, <laughs> jongen? Ja, goed. Ja, een beetje bijgekomen. Moe maar voldaan. Gisteren ja? lekker uh, de hele dag uh, testdagje gehad op het circuit met uh, ja, de jaarlijkse Liva-circuitdag. Dus uh, ja, lekker altijd zo'n dag Dat was een de druk de dagje voor je gisteren. Ja, het was bijzonder druk. We hadden uh, veel te doen, we moesten wat aan de afstelling werken en er werd wat gefilmd uh, uh, overdag oh ja? nog. Ja, we hadden een, heel, uh, zo waren een heel, uh, hele filmploeg bij ons die ook in de auto meegingen om, uh, om ons te filmen. Dus dat, uh, daar gaan we later nog wat mooie filmpjes van zien. Ja, dat uh, denk ik ook wel. Ik heb toevallig een direct lijntje met die uh, cameraploeg. En, uh, <laughs> was, was jij niet de cameraploeg? Oh ja, dat klopt. Oh, ja, dat was het, ja. ja, ik niet alleen. Hè. Cor was er ook. Ja, raar. dat is waar. Alle props naar koord draaien. <laughs> Juist. <laughs> Goed, Goed. Tijd voor de Formule 1 update. Uh, alweer de derde race van het aankomende seizoen. De Grand Prix van China-Shanghai. Uh, net als Bahrein sinds 2004 op de kalender. En dan heb ik een vraagje voor jou, Mo. Ja. Weet jij wie de eerste winnaar van de Grand Prix van China is? Oh, nee, dat weet ik niet. En als ik zeg teammaatje van uh, Michael Schumacher? Ja, maar hij heeft meerdere gehad. Braziliaan? Uh, <laughs> ja, witte helm, rood rondje bovenop. <laughs> Rubens Barrichello was de allereerste winnaar van de Formule 1 van Grand Prix van China. Wanneer In de, was dat? 2004. Oh, Oké. Okay. Ja. Um, Jos, uh, uh, Rosberg jaagt op zijn derde titel uh, op rij. Um, heeft de eerste twee races vrij makkelijk gewonnen. Omdat uh, ja, eigenlijk Hamilton er, Hamilton er een beetje een potje van maakt. Um, en hij heeft weer mazzel. Want Lewis Hamilton heeft vijf plaatsen grits eraf gekregen. Door een bakwissel. Uh, die hij na de race van Bahrein had moeten doen. Uh, het lijkt erop dat na de klapper met uh, Bottas die bak kapot is gegaan. En hij mag dus... Uh, nou, mocht die pooltraining in ieder geval vanaf P6 starten. Dus Rosberg lijkt een uh, makkelijke middag te gaan krijgen. Ehm... Um, Max was vorig jaar erg, erg sterk met wat daadkrachtige inhaalacties. Uh, had een knappe race. Helaas gingen punten toen letterlijk in rook op toen hij zijn motor opblies uh, uh, op het rechte stuk. Hopelijk heeft hij wat meer mazzel dit jaar. Um, het ziet er goed uit. De auto lijkt het allemaal goed te doen. Uh, afgelopen race in Bahrein was natuurlijk ook erg strak van de Toro Rosso's. Ik verwacht er persoonlijk heel veel van uh, dit jaar op China. Um, Pirelli heeft de medium, de zachte en de superzachte compound band bij zich. Net als op de afgelopen twee wedstrijden. Uh, lijkt erop dat dat de drie hoofdbanden gaan worden voor het aankomende seizoen. Um, leuk om te zien is dat Fernando Alonso weer terug is gekeerd bij het team van McLaren. Na zijn megaklapper, mogen we wel zeggen, in Australië was yeah. onze zuiderbuur Stoffel van Doornen... Uh, die, de, die de Spanjaard verving uh, voor de race van Bahrein. Uh, waarin hij overigens direct een WK punt scoorde, zoals we vorige week hebben kunnen horen... Um, Alonso heeft echter van de medische staf van Circus Groenlicht gekregen... om zelf weer achter het stuur van de McLaren te kruipen. Leuk voor Alonso, maar ik vind het jammer. Ja, nou, ja, ja, ja, aan de ene kant is het jammer. Aan de andere kant heeft Van Doorn zijn kans gehad om te laten zien wat hij kon. En dat heeft hij vrij netjes gedaan. Dus ja. ik denk dat uh, ja, voor het cv van Van Doorn is het mooi. Uh, nou, misschien dat Van Alonso nog wel een keer crash dit seizoen, die weet het niet. Hij is roekeloos genoeg daarvoor dus. Dat klopt. Um, dan hebben we de vrije trainingen al gehad. In ieder geval twee van de drie. Uh, de vrije training 1 was wederom Nico Rosberg die het snelste was en zijn teammaatje Hamilton met een tiende van een seconde wist af te troeven. Uh, beide mannen van Mercedes waren ruim een halve seconde los van de nummer 3 en best of the rest, Sebastian Vettel. En Verstappen reed op de medium compound, dus de langzaamste compound en de hardste compound naar P10. Um, en dat was volgens mij voor het eerst dat Carlos Sainz voor Verstappen zat dit seizoen. Uh, Sainz op P8. En tijdens de vrije training 2 doken de rondetijden voor eigenlijk het hele veld een secondje of twee omlaag. En kwam aan het eind van de training ineens de beide Ferrari's bovendrijven als de snelste man op de baan. Kimi Raikkonen was het die Vettel voorbleef. En op plaatsen 3 en 4 waren het Rosberg en Hamilton voor Ricciardo en Max Verstappen op P6. Um, zat er dus een stuk beter bij op de supersoft band En hij vertelde ook achteraf dat de balans in de auto een stuk beter was met die supersachte band. Um, en de rondetijden waren goed. En um, toen was het weer het oude liedje. Verstappen op 6, Sainz op 8. Keurig! Kerk, zo zien ja. we het graag. Zo hebben we um, het graag, inderdaad. We mogen de sympathieke Spanjaard graag, maar niet zo graag als Max verstappen. <laughs> um, ja, Logisch. over het algemeen zien we dus wat verschuiving in het veld. Onder andere Haas F1 die dus heel veel punten heeft gescoord de afgelopen races. Het nieuwe team in de Formule 1 had veel problemen. Uh, Romain Grosjean bleef steken op een 14e en een 16e plaats. En Esteban Gutierrez kwam in de eerste vrijtraining niet eens tot een tijd überhaupt. Uh, en in vrijtraining 2 bleef hij hem onderaan hangen met één geklokte ronde. Dus de mannen van Haas hebben wat te doen uh, voor morgen. Maar ja, het blijven de vrije trainingen. Het zegt allemaal nog helemaal niet zoveel voor de rest van het weekend. Dat zien we vaak zat, dat er in de vrije trainingen van alles gebeurt. En dan in de quali is het weer het oude liedje. Over die quali gesproken, die is zaterdagochtend om 9 uur Nederlandse tijd. En de race zondagochtend om 8 uur Nederlandse tijd. Mm. Lekker vroeg. Ik zet mijn wekker alvast. Ik heb alvast mijn telefoon gepakt. <laughs> ik zie het ja. vroeg. Sjoen, ja, maar... ja, mooi vroeg is niet lelijk, zeg ik altijd. Nee, nee, nee. nee, nee en voor man. mij komt het wel goed uit. Want ik werk vanaf 11 uur in Amsterdam zondag. Dus ik kan eerst lekker de Formule 1 kijken. Oh, ja. En dan heb ik alle tijd om rustig uh, op het werk af te reizen. Dus, uh... En je hoeft die nacht ervoor niet te werken. Ook dat scheelt een hoop. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> Nee, helemaal uh, spannend uh, gaat het dus weer worden uh, aankomend uh, weekend op ja. het circuit van China. Ik heb er uh, groot vertrouwen in als je zag hoe die tekeer ging vorig jaar met die inhalacties... vanaf een meter of 40, 50 afstand om nog gewoon naast banjeren letterlijk. Dan, uh, ja, als dat, hij uh, dat kunststukje kan herhalen, dan uh, kan het wel eens hele hoge ogen gaan gooien uh, deze wedstrijd. En wat nou als ze nou een race zouden rijden uh, zonder DRS? Een hele race zonder DRS? Zouden ze dat dan nog steeds kunnen? Um, nou, ik denk dat Max dus zo'n typetje is die dat wel zou kunnen... Ik denk dat er een aantal zijn in het, in het, in het veld die dat goed kunnen. Uh, dat heeft alles te maken met het positioneren voor de rechte stukken eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Dus dat je een aantal bochten opoffert en dan net iets harder dat rechte stuk opkomt... dat je het eind van het rechte stuk ernaast kan zetten. Ja. Um, maar ik denk zeker dat dat het aantal inhaalacties flink zou verminderen in het nou, okay. veld. Ja. Dus uh, DRS erin houden. Ik zeg doen. Het is een beetje flauw en een beetje lullig. En, maar mensen, want mensen zeggen altijd, ja, dat was vroeger ook niet zo. Dus nee, toen klopt het ook. Zonder uh, die gewoon open in principe. Ja. Zo kan je het uh, mee vergelijken. Maar eerlijk is eerlijk, als mensen even snel zijn... en iemand haalt een uh, voorganger in op DRS... dan kan die voorganger de volgende ronde met DRS weer terug. Dus in principe ja. is het een wisselwerking. Uh, maar je ja, ziet toch vaak waar. dat het de pace van iemand wel verbetert. En, dat het, uh, en dat daarna gewoon zijn rondetijden. Omdat hij nog in die seconde erachter zit... Uh, daarna Precies. misschien een andere DRS stuk, heeft hij hem al gehad en dan kan hij nog steeds gebruik maken van zijn DRS exact, dus dan loopt hij echt zo uit dat, dat, dat, dat reed je niet meer dan maar het kan heel veel voordelen hebben voor de pace van iemand en ik denk dat het voor de entertainmentwaarde van de sport wel echt een uh, goede zet is geweest nou dan houden we die er gewoon in Goed zo. Tim, dankjewel, tot zover Dank of ik er nog iets over, uh, no. over Mazda Cup zo? Uh, nou, daar wil ik best heel kort even wat over vertellen ja, je hebt uh, een feit uh, eerste race is geweest uh, tijdens de paasraces en uh, we gaan race 2 rijden op dinsdag 17 mei op het circuit van Zolderen in België uh, dan gaan we dus weer met hopelijk meer dan 50 auto's voor start. En dan gaan we het meemaken. En uh, auto er helemaal klaar voor, want gisteren heb je veel gereden. Ja, nou, auto had geen centje pijn gisteren. We hebben de afstelling iets kunnen tweaken. Um, en onze monteur uh, Daan Huijer gaat uh, onze laatste puntjes afmaken voor uh, de wedstrijd. Um, en dan gaat het goed komen. Nou, ben benieuwd. Wij ook. Ik spreek volgende week weer over hoe de race is gegaan op uh, China. Yes, En natuurlijk uh, even voor uh, 17 mei uh, zullen jullie wel die vrijdag denk ik moeten missen. Want daar zink je al denk ik op zolder of niet? Nee, het is op een dinsdag. Die race van jou is op een dinsdag? Ja, nee. dus ik ben woensdag gewoon weer terug. Hé, hey, niet in het weekend? Nee. Hé, hey, dat is bijzonder. Ja, klopt. <laughs> maar wel leuk. Oké, okay, ja, spannend. Hey, ik ben benieuwd. We gaan het uh, meemaken allemaal. Tim, dankjewel tot zover. Wij gaan luisteren naar de nummer 28 van deze week. Vorige week nieuw binnengekomen. gekomen. is dit. Love me like no one...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 En die vinden we natuurlijk op uh, nummer 20 deze week En dat betekent dat we de tweede kwart alweer hebben gehad uh, van de lijst Tijd voor een kleine resume Dan schakel ik over naar het standaard lijstje Oh nee, die is er niet Thomas die durft zijn mond niet open te doen Nou ja, dat doe ik het zelf wel <laughs> Nee hoor, dat is kei natuurlijk Nee, op uh, nummer 30 vonden we Matt Simons met uh, Catch and Release. Op 29 staat Y'all samen met uh, Gabriella Richardson met 100 Miles. Rochelle staat op 28 met All Night Long. En op 27 we een plaat die 10 weken in de lijst zit en is blijven zitten. Namelijk Ellen Walker met Faded. X&Messender staat op 26 met Renegades. En op 25 winnen we Z met Aloe Black. En samen met Lowy Black met Candyman. Op 24 dan een uh, oude... Uh, nou, geen nummer 1, ze hebben nummer 6 gehaald. dan hebben we het over Birdie met Keeping Your Head Up. De snelste daler van deze week vinden we op 23, 15 weken lang in de lijst. 10 plaatsen gezakt, Haley Steinfeld met Love Myself. En op 22 staat Little Mix samen met Jason Derulo met A Secret Love Song. 21 is in handen van Fleur East met Sex. En we worden net op nummer 20, Aluna George, samen met Pop Khan met I'm In Control. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. De nummer 19 slaan we even voor het gemak over. Dat was uh, Haven met Finding Out More. En wij gaan de nummer 18 draaien. A Spice, samen met Everjack. Toevallig ook uh, de snelste stijger uh, van uh, deze week. Met maar liefst 11 plaatsen. Op nummer 18 dus Spice, samen met Everjack. Met Hey. I see the look in your face telling me a story. You don't have to be alone.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 Een van de hits van AfroJack uh, zelf. YouTube uh, hits uh, dan uh, 5 miljoen keer bekeken. En dat in uh, een kleine twee jaar tijd. En dit nummer van Five uh, samen met AfroJack. Uh, in uh, nog een maand tijd meer dan 7 miljoen keer uh, alweer bekeken. Dus echt een uh, ja, internationale artiesten zijn het. Sowieso van AfroJack wisten het, maar uh, van Five is dus ook vanuit de uh, Nederlandse bodem. Hey, voordat we het laatste nummer van dit uur gaan draaien... eerst wat over het Songfestival. Want een kleine maand en dan is het zover. En een verlies tijdens het Songfestival ziet Douwe Bob dan bijvoorbeeld als falen. Als hij de finale niet haalt, zou hij voor paal staan. Nou, dan ben ik maar die loser die vooraf zo'n grote smol had, zegt hij. Nou, met slowdown zal Douwe Bob ons land vertegenwoordigen... tijdens het Eurovisie Songfestival. De zanger is niet bang voor zijn muzikale loopbaan. Overal in het leven waar je veel kunt winnen, kun je ook veel verliezen. Je moet risico's durven nemen, zo vertelt ba Douwe Bob aan het uh, Algemeen Dagblad. Eerder liet hij uh, al zijn risico's uh, niet te mijden door 1000 euro in te zetten op zijn winst. Nou, Douwe Bob wil vanzelfsprekend winnen. Ik heb gekozen om mee te doen, zegt hij. Als dat niet uh, lukt, zie ik dat ook als falen. Had ik als kind al. Met elk spelletje verstoppertje moest ik winnen. Nou, bij een nederlaag uh, gunt hij de zegen aan de Franse inzending, Amir Haddad. Een hele toffe gozer, zegt hij. ik gun het hem. Zou een mooie hart onder de riem uh, voor dat geplaagde land zijn? Nou, waar vorig jaar uh, de jurk en het broekpak van Treink Oosterhuis... nog uh, onderwerp van discussie was, is de keuze van de zanger al gemaakt. Nou, hij zegt, uh, ik draag gewoon een uh, mooi op maat gesneden pak. En uh, daar voel ik me nou uh, eenmaal het allerbest in. Nou, nou, Bob, we gaan je volgen. Zoals iedereen weet, uh, hou ik wel van het Eurovisie Songfestival. Dus uh, ben benieuwd uh, wat jij gaat doen... Hey, wij gaan het laatste nummer van dit uur draaien. Die is in handen van uh, Dabs. Die staat op uh, nummer 14. Twee plaatsen tegen deze week. Maar Dabs doet het niet alleen. Die doet het samen met uh, Dante Leon. En dan heb ik het over hun track Angel. Vorige week dus op uh, 16. Pas vier weken in de lijst. En nu op 14.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 Oh, yeah. We feel the same about a lot of things Van Daphne samen met Dante Leon met Angel. Het laatste nummer van het eerste uur wat we voor je gaan rijden. Zo direct na het nieuws van 4 uur zijn we gewoon bij je terug met de tweede helft van de lijst. En natuurlijk gaan we even kijken naar de top 40 van Nederland en gaan we ons rond de klok van kwart voor vijf opmaken voor de top 3 uh, van deze week. En die is uh, Vorige week was de complete top 3 hetzelfde gebleven.